Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. De Friese taal bereikt een wereldpubliek door het stemgeluid van Nienke Laverman. In Griekenland schieten ze op gastarbeiders en leiden schoolkinderen honger. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. In de Russische stad Belgorod heeft een man zeker zes mensen doodgeschoten. Onder de slachtoffers zijn twee meisjes van 14 en 16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 Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Daarover is nog niet veel bekend. Het gaat om een oud-leerling van de British School in Voorschoten. Op hogescholen en de universiteit zijn geen speciale maatregelen getroffen. Sommige leerlingen reageren laconiek op de situatie. Ik denk dat het uh, nep is, dat het gewoon een mislukte grap is. En ik zie het niet gebeuren. Beetje bang misschien? Totaal niet. Ja, toch een beetje schrikken toch wel. Ik bedoel, maar maast dat in Amerika natuurlijk... En, uh dat nou, nou komt er eigenlijk bij. Een middelbare school in Oestgeest heeft besloten om vandaag ook dicht te blijven. Een kast met afluister- en filmapparatuur die vorige week in Den Haag werd ontdekt, blijkt van de politie te zijn. De kast zag er van buiten hetzelfde uit als de kasten die kabelbedrijf Ziggo gebruikt. Medewerkers van Ziggo trokken aan de bel omdat het bedrijf zulke kastjes niet in de Schilderswijk heeft staan. De politie heeft bekendgemaakt dat het kastje wordt gebruikt voor een opsporingsonderzoek naar vermogenscriminaliteit. Er waren geruchten dat de apparatuur werd gebruikt voor onderzoek naar het mogelijke ronselen van jongeren voor de gewapende strijd in Syrië, maar dat is niet waar, zegt de politie. Human Rights Watch beschuldigt de Bermese regering van etnische zuivering. Ook boeddhistische monniken en lokale politieke leiders zijn volgens de mensenrechtenorganisatie schuldig aan aanvallen op moslims in juni en oktober vorig jaar. Bij een van die aanvallen werden in een dorp zeker 70 moslims gedood. Human Rights Watch zegt dat de Burmeese regering nauwelijks optreedt tegen de daders. Een woordvoerder van de Burmeese regering zegt dat het rapport van Human Rights Watch een eenzijdig beeld geeft. Het weer zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het is 12 tot 16 graden. Vannacht en morgen bewolking en soms wat regen. Maar in de loop van de dag breekt de zon weer door. En het wordt morgen 12 tot 17 graden. Voor de situatie op de weg gaan wij naar de ANWB Wijnand-Zwaan. file op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentenool 3 kilometer. De N201 Uithoorn-Hilversum is in beide richtingen dicht bij Uithoorn. Dat komt door een technische storing aan een brug. Wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Yo, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Wat is het geheim van Nienke Laverman nu haar Vriestalige cd... in 37 landen wereldwijd verschijnt? En griekenland haar Ingeborg-Beugel over de schrijnende toestand in dat land. Tegen half vier is Raymond de Jong onze dichter bij de dag. Meekijken kan ook via de webcam op radio1.nl. Jouw cd-single, je mag zelf even zeggen hoe ik het uitspreek. Doens van de shin. En het komt van het album Alter. Ja, ja ik dacht, dat kan ik zelf ja. niet. Uh, Friese songteksten, vervat in de muzikale flamenco-vado-stijl. Uh, ja, ik had nooit gedacht dat dat internationaal aan zou slaan. Jij wel? Nou, dat moet ook nog blijken. Maar uh, het is in Nederland eigenlijk ook nooit een, uh, een probleem geweest om in het Fries te zingen. Nee. Ik bedoel, terwijl daar ook niemand het eigenlijk verstaat. Nee, het wordt in, in 37 ja. landen wordt het uitgebracht. Ja. Uh, dat, is, uh, nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal landen waar ze misschien nog nooit zelfs van Fries gehoord hebben. Precies. Het, is, ja, het spreekt meteen wel tot de verbeelding van: oh, wat is dat dan voor landje? En het heeft dan iets mysterieus. Uh, maar uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, ja. waar het. Uh... Is dat de appeal? Het vries, dat het mysterieus is, dat mensen... Misschien wel. Uh, ja, Het heeft natuurlijk iets exotisch in die zin... Uh. En ja, ik vind het uh, een, een erg mooie zangtaal. En dat horen we dus ook nu meteen wel van. We hebben in Madrid het album opgenomen met Javier Limon. Een uh, Spaanse producer. Een hele grote Spaanse uh, producer. producer ja, behoorlijk ja. grote naam. Uh, en die uh, wees ons er eigenlijk ook op van... Hey, blijf uh, absoluut ook in dat Fries zingen. Ga niet uitstapjes dus Want ik twijfel nog wel eens. Moet ik, moet ik, nou ja, als ik die internationale stap wil zetten, moet ik dan ook Spaans of Engels? Ja. Of, ja, dat heb je zei juist, ja, Soms ga je dan toch ineens twijfelen van... van omdat er weer andere partijen zijn die zeggen van ja, dan, dat kan niet in het Fries. Nee. En uh, natuurlijk weet ik ook wel dat dat onzin is. Maar hij weet er nog weer meer op van juist dat Fries is bijzonder. En, en hoewel jullie eigenlijk he, geen... Um muziektraditie hebben in, in, in Friesland. Het is geen niet zoiets als de flamenco waar we vanuit kunnen gaan. Maar hebben jullie wel een taal waar, die al een soort muziek in zichzelf is? En mm. uh, dat vond ik wel een mooie eye opening mm. Maar hoe krijg je het voor elkaar dat 37 landen dat dan gaan uitbrengen? Ja, zo... zegt, het moet nog blijken of het een succes wordt. Maar dat kennelijk, kennelijk, we gaan beginnen, kennelijk dan. Dan. gelooft iemand of heel ja. veel iemand erin. Ja, nou, het label uh, Cram Discs uh, in Brussel, uh, daar zijn we mee in zee gegaan. En die, die zien dat zitten. En ja. die, die nemen het risico ook? Nou ja, het is gewoon even met z'n allen. Het is een team, gewoon het label, het management, ikzelf. En, uh, en wij gaan nu gewoon de komende tijd de, de, de, de helemaal voor. Ja, en dan toen, ja. ja. Hoe kwam je bij de Spaanse producer Gaverme Limon uit? Want het is een groot iemand, begrijp ik. Ja, hoe, ja hoe werkt dat, dat dan? wist ik to, toen ik hem voor het eerst zag, nog niet. Uh, maar hij begeleide uh, Buica, dat is een, een zangeres die ik te gek vind. Een Spaanse zangeres. Uh, en ik zag hun samen spelen in een YouTube-filmpje. Dus hij begeleide haar op gitaar. En hij heeft al haar platen uh, geproduceerd en ik zat alleen maar te kijken van, wauw, die gitarist, wie is dat? En ik, ik zou ooit heel graag met zo iemand willen spelen. Dus toen dacht ik gewoon dat het een, een gitarist was, maar toen ging ik dus meer over een opzoek, en toen las ik Grammys gewonnen, en Producer oh. of the Year, en dat soort dingen, dat je denkt oh, okay, je dat, van, is oh. niet, dat is allemaal niet aan de hand, ga ik he, dat, dat kan ik niet. Maar nee, hoe blijft het om, toch je, nou, je nou ja, dan Ja, dat is out of my league, denk je dan. Ja, dat je, hebt kan al, je, je, niet... je hebt allemaal cd's gemaakt, je bent heel succesvol. Dus waarom, ja, waarom, waarom nee, op een gegeven moment dacht ik dan ook van, ik kan natuurlijk gewoon een mail sturen, je weet het nooit. Dus, ja, dat maar gedaan. En toen kreeg ik een enthousiaste reactie terug. Uh, van nou, kom maar langs, dan, heb, dan gaan we het erover hebben. En uh, nou ja en toen, die klik was er toen in dat gesprek wel meteen. We hebben samen gespeeld, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hoe, Want hoe, jij bent naar Spanje gegaan dan? om hem ja. te ontmoeten? Ja. ja, we zijn samen uh, met Sietse Pruiksma, Jouw man, die de man en is, slagwerker. Ja. Die zit achter nou, Maar, maar dit trouw... trouwens een vrij intrigerend instrument. Uh, <laughs> wat is dat eigenlijk? Ja, dit is nou een Noordske balken. Dat, dat uh, hebben wij ook herontdekt. Het schijnt dus een oud, Fries, traditioneel snaarinstrument instrument te zijn. Ah, en wei. heeft een hele mooie klank. Ja, grappig. Ja. Heb je dat ook meegenomen naar Spanje? Of je, ja. Zijn jullie samen gegaan of ben je alleen gegaan? We zijn toen meteen samen gegaan ah, ja. en hebben een goed gesprek gehad, uh, samen gespeeld. En toen was hij eigenlijk meteen van, we gaan dat doen. Hij was ook wel geïntrigeerd ook door het Vries en uh, door, door het hele project. Uh, en had hij, hij, dan, had hij er ooit van gehoord van Vries? Nee, ja. Het enige associatie die wel bij hem opkwam was koeien, want oh. hij schijnt een blauwe maandag iets met landbouw te hebben gestudeerd en dat uh, heeft hij daarop gepikt. Bepaalde rassen had hij wel eens van gehoord. Uh, ja, waarschijnlijk. ik denk het. Is het zwart-wit en dat, dat wist hij. Ja. ja. En dan ga je praten met zo iemand en dan ga je dan samen muziek maken. Uh, ga je meteen schrijven? Hoe werkt het? Nee, ik ben zelf uh, gaan schrijven, uh, want nou ja, eerst was het heel erg lastig om een om. Een vervolgafspraak te maken van hoe gaan we beginnen. Want hij woont in Amerika inmiddels, uh, doet tien projecten tegelijk, reist over de hele wereld. Uh, dus het, het, het uh, eerst dacht ik van ja, maar hij heeft het nu wel toegezegd, maar ik kan het helemaal niet waarmaken. Mm. Want het lukte een jaar niet om elkaar weer te zien. Zo. Maar ondertussen kregen wij een kindje en er was eigenlijk <lacht> genoeg te doen. Je had wel een beetje afleiding. Ja, en, en ook ja, dat moet eerst ook maar eens een beetje op regel zijn allemaal. En, en, en ondertussen heb ik dus gewoon tekst geschreven en vervolgens de liedjes ook. En toen hadden we opzetjes en toen is hij naar Friesland gekomen. Want hij zei, dan wil ik wel het land zien, dan wil ja. ik zien waar dit vandaan komt. En toen zijn we begonnen en toen ging het eigenlijk heel snel. Ja. Wat vond hij ervan, ja. in Friesland? Ja, hij vond het mooi, hij vond het gaaf. Dat, dat hele vlakke en, en dat enorme groen, wat, wat dan zo, hij was er in mei. Uh, dat, dat springt dan in het oog. Hij heeft lekker gejokt uh, langs een rivier uh, die er bij ons loopt. En, uh, ja, hij was ik? wel enthousiast. <laughs> ja. Nou, toen kwam er een, een album, Alter heet het. Ja. Wat betekent dat? Het betekent uh, het Friese woord alter is, is uh, altaar. Uit de kerk. Ja, en, en een begrip wat natuurlijk met allerlei rituelen uh, verbonden is. Hè. Het, het, het album gaat wel over geboorte, dood, liefde, eigenlijk grote thema's. En uh, nou ja, daar, uh, die zijn ook vaak met rituelen omgeven. Dus vandaar dat ik op dat woord kwam. Ik vond het een mooie klank. Mm -hmm. En eigenlijk kwam later nog een andere betekenis steeds meer naar voren. Dat betekent natuurlijk ook veranderen. Hè. To alter, uh, alterare ah ja. Latijn. En nou ja, ik, ik ben dus moeder geworden in die periode. En dat heb ik wel echt als een grote transformatie ervaren. En zo gaat het leven natuurlijk uh, continu van vorm naar vorm. Uh, dingen gaan weer dood, er komt weer opnieuw. En uh, alles, nou ja, dat, dat is misschien wel de grootste betekenis ja, dit ja. voor mij. Want het feit dat je nu moeder bent, horen we dat aan je muziek? Is het anders dan de albums die je hiervoor maakte? Denk je? Uh, nou, de tekst in ieder geval wel, daar is het in terug te horen. Uh, en ook wel net het stukje single uh, wat je hoorde. Mm. Het heeft wel een soort lichtheid, het, het brengt wel ontzettend veel vreugde. Dat, dat is wel, mijn muziek is uh, over het algemeen wel redelijk melancholisch. En dat, dat is, heeft dit album ook zeker weer. Maar er zit nu ook een lichtere kant wel ja. in, denk ik. Ja. Ja. En rituelen. Ik, ik las ook erg dat jij uh, je eigen kind gedoopt hebt in, <laughs> in een sloot. In een slot? <laughs> ja. Ja. Oh, daar wil ik meer van weten. Ja, dat nou, kwam eigenlijk door een gesprek met de <coughs> schrijfster Janni Regneris. Uh, die hele mooie boeken schrijft. En die uh, heeft altijd van die mooie observaties. Van kleine dingen, uh, eigenlijk uh, die, die dingen om zich heen gewoon op een speciale manier ziet. En die had zo'n gedachte van, van ja, als wij zo we voelen ons verbonden met dit landschap hier, dat, dat vlakke land, wat allemaal doorsneden is door die slootjes. En zij komt dan ook uh, uit het, nou ja, een vrij desolaat gebied... in het noorden van Friesland, waar ze, wist dat ook wel... mensen zich vroeger met, met stenen in de zakken voorover... in zo'n sloot lieten vallen, hè, om, nou ja, als ze niet meer zagen zitten. Dan ga je naar en het noorden, dan, van, noorden van Friesland. Uh, moet je ja, dat moet okay. niet dan, dan zijn, Thijs. Het zal vast op meer plekken gebeuren. Maar in ieder geval, dan werd haar verteld... Van, ja, dan maak je dus een val rechtstreeks uh, naar de hel, hè, als je dat doet. En, uh, en, uh, en het, nou ja, het slootwater weer spiegelt de hemel. Ze dacht, van, ja, als het, het slootwater, dat weet eigenlijk zoveel van het leven... weer dus weerspiegelt de hel en de hemel tegelijk. En waarom zouden we onze kinderen als we ook, ons ook zo verbonden voelen met dit landschap... daar niet in dopen, mm. in plaats van met kraanwater in een schaaltje in een kerk. kerk. Maar de, al, het altaar was daar niet bij die sloot. <coughs> Of was daar toch een soort nee, altaar? Nee, ja, nee ja, maar daar zou je ook iets voor kunnen verzinnen. Of, uh, maar het nee, idee dat sprak me heel erg aan. Ik heb ook niks met, met kerken en met... Uh, uh, hey, je, hebt, je hebt het echt uitgevoerd ook. We hebben het uitgevoerd. Ja. Maar ook met, zo mooi. met onderdompeling of alleen een beetje nee, water? Joh, nee, joh. <lacht> ja, ja, dat is in de ja, schoot. Ja, nee. ja, is <lacht> nee, dat wel nee, ja. <lacht> Nou, dat, de mancheer, die maakt zich een beetje ja. zorgen. <lacht> we hebben zo zo'n beetje water uh, geschept, geschept En een beetje op zijn voorhoofd. Een beetje van het ene kroos. Mooi, mooi. En dat was dat Ja. Ja. Je gaat voor ons uh, spelen en het nummer lid los. Ja. Waar, waar gaat het over? Lidlos, laat, los. Uh, loslaten is ook wel heel erg een thema op het album. Het is natuurlijk ook verbonden met het krijgen van een kind dat je ook meteen weet van oké, okay, dit moet ik dus ook weer loslaten. terwijl ik het nu heel stijf vasthouden, zal, zal dat het groot ding zijn wat ik uh, moet leren. Goed, ja. nou loopt naar het microfoon en uh, ja. ziet ze Pruiksma die je al net noemde. je man die uh, speelt dan op de Noordse balken en uh, op de bellen ook hè. Of niet? Die, die, hebben de, thuis die hebben we thuis gelaten. Oké, okay, maar goed. Jou ja, die tel, Bij de dingen zat ze binnen. Zat er dingen haar al. Tel je een bij de jou die telt the thing is, that's a bit, a Saturday and I tell you my I out again by the thing is that's a bit Saturday and het rijgt, leid het val het valt op, zet het stier, het zet het al. Dinge satse binnen, satse dingen zitten binnen, dingen Van Minkel Laverman. Ik zeg nog even dat jij 15 mei in de Lawei in Drachten en 16 mei in de Duif in Amsterdam je CD presenteert. En alles over het nieuwe album kunt u vinden op de website ninkemusic.com. En dat zetten we ook weer even op bij onze eigen website. Dit is de dag.nu. Ik ben benieuwd wat het Roger Belgen ervan vond. Ja, ik vond het heel erg mooi. Ja, ik hou heel erg van dat uh, melancholische. En uh, wij uh, luisterden, mijn ouders die luisterden, Christina Branco. En dat is ook, ja, dat is fado. En uh, ja, ik vond het super mooi om het in het vries te horen. En juist omdat ik er geen hout van begreep. Maar ik zag, wel, en ik zag wel de expressie op het gezicht. Uh, die melancholia, echt uh, heel gaaf. Heb jij geen dialect? Wil je kan zingen? Nee, nee. Jammer. Ik uh, gewoon uh, steenkolen Engels. Dat is het. <laughs> ja. Ook mooi hoor. Zeker so, okay. dialect. De crisis in Griekenland heeft uh, hard toegeslagen. Kinderen gaan met honger naar school. En arbeidsmigranten krijgen te maken met toenemend geweld. Griekenland, bij een aardbeienteler, daar heeft een schietpartij plaatsgevonden. De voormannen begonnen te schieten op deze migranten. Zeker 28 migranten die daar werken, die zijn gewond geraakt. Acht van hen zijn er slecht aan toe. Mensen hebben al eerder ontdekt dat uh, deze migranten echt een hongerloontje krijgen. En ook wonen in zelfgemaakte tentjes uh, op de aardbeienvelden. We praten erover met Griekenland-kenner Ingoorborg beugel Wat is er vorige week precies gebeurd met die arbeidtelers? Het was afschuwelijk. Het gebeurde in Manolada. Dat is uh, noordoosten van de Peloponnesus. Uh, dat is een beruchte streek voor gastarbeiders. Daar werken heel veel Indische, Egyptische, uh, Pakistani en Bangladeshi. Uh, vorige week uh, waren er ongeveer 200 woedende Bangladeshi... die hun loon opeisten, want ze waren al zes maanden niet betaald ze krijgen 22 euro per dag en dat voor 12 uur werken... en dan zes maanden niet uitbetaald worden. Nou, dan vind ik nog dat ze geduldig zijn geweest, zou ik maar zeggen. Dus uh, ja, die mensen waren natuurlijk uh, ongelooflijk boos... en uh, heel erg geëmotioneerd. En de drie voormannen, die een soort tussenmannen zijn... tussen de eigenaar van de arbeidboerderij en uh, deze gastarbeiders die hebben toen met twee jachtgeweren en een pistool op hen geschoten, waardoor er 28 mensen gewond zijn geraakt, waarvan 13 zeer ernstig met levensbedrijven gevaar. En, ja, en dit in Manolado voor de zoveelste keer. Want in 2008 kwam die streek al uh, in de media... omdat daar stakingen waren van hele arme uh, aardbeiplukkers uh, die toen ook al niet betaald werden. Ja. Uh, de, er zijn drie mannen nu gearresteerd. Die moeten aanstaande maandag voorkomen. En dat van, vroeg me af, doet de politie iets? Ja, één van 21, één van 29 en één van 39... En die van 29 uh, die is al in augustus vorig jaar beschuldigd... van uh, ernstige mishandeling... omdat een Egyptische gastarbeider ook bij hem zijn loon opeiste. was ook niet betaald. En die stak zijn hand bij de auto naar binnen. En toen heeft die voorman het raam dichtgedraaid. Dus die hand die zat klem, waardoor die gastarbeider... tientallen meters is meegesleurd met die auto. En daar zijn arm door heeft gebroken, allemaal vreselijke dingen. Uh, heeft opgelopen en twee jaar geleden... hebben twee voormannen, niet deze die nu gearresteerd zijn... Uh, twee hier achter een hele grote motor gebonden... en met die lichamen achter die motor over het dorpsplein gereden... waardoor die mensen helemaal ontvuild zijn. Dus Waarom het is nogal wild... nogmaals mijn vraag, doet de politie Nou, te weinig. Dat is natuurlijk nu ook de conclusie uh, van sommige Griekse media... Um, de Griekse media hebben eerst uh, het incident uh, een beetje low key, uh, in de media het gebracht. Het incident van vorige week? Vorige week, ja. ja. Pas toen het buitenland uh, dit, dit nieuws oppikte... toen zijn de ne uh, Griekse media ermee aan de slag gegaan. Uh, alle Wat partijen nou, hebben het veroordeeld. Er is op dit moment een niet-echt pro sfeer in Griekenland. Okay, en het want dat zijn concurrenten op de arbeidsmarkt? Dat Ja, en natuurlijk is er de groei van die afschuwelijke neonazistische partij... Uh, de Gouden, Gouden Dageraad. Ja die een heel erg slecht voorbeeld geeft, want uh, nou die leden van de Gouden Dageraad... die mishandelen zo ongeveer iedere dag wel een buitenlander in Griekenland. Dat is normaal geworden. Natuurlijk is dit wel heel erg extreem. Ik bedoel, schieten op 200 arm sloebers, dat hakt er wel in. Uh, voor het eerst heeft de minister van Justitie ook uh, dit veroordeeld... en alle partijen, waaronder Gouden Dageraad, maar, zegt Gouden Dageraad erbij... Uh, dit had niet mogen gebeuren, maar de aannemers die deze mensen... werk verschaffen moeten in de gevangenis, want daardoor... Verliezen Grieken werk. Hmm. En die Bangladeshi. die moeten niet naar het ziekenhuis. maar die moeten onmiddellijk gedeporteerd worden. Terug naar het land. Uh. Die, die, die enorm anti-immigrantensfeer. in Griekenland. draagt er ook toe bij dat een heleboel immigranten. Uh, geen aangifte doen. Want ze zijn heel erg bang dat ze of meteen gedeporteerd worden. of gewoon uh, ja. geen gehoor krijgen. Maar bij De politie doet ook niet echt iets. Nee, en als het ook... dagelijks gebeurt, dan zou je ja. zeggen. Van, dan kan je daarop voorbereiden worden. Ja, daar is de Griekse politie ook uh, door veroordeeld. He, de hoge commissaris uh, van de, uh, voor Mensenrechten van de Raad van Europa... die is net in Griekenland op bezoek geweest. Die vindt dat de Gouden Dagenraad verboden moet ja, worden trouwens. Ja, die is heel erg geschrokken. Ik moet zeggen, ik dacht, waar blijft Brussel nou eens? Want het is wel heel lang stil geweest... rond de praktijken van de Gouden Dageraad. We hebben het alleen maar over bezuinigingen... en dat de Grieken moeten betalen. Maar over dit soort uitwassen is, uh, zwijgt Brussel als het gaf. Is dus het dan rechtstreeks gevolg van die bezuinigingen, zeg je dat? De, dat, dat, de, ja, de immigrantenhaat is absoluut, is met de opkomst van Gouden Dageraad. Hm. De Gouden Dageraad stelt heel erg duidelijk de immigranten verantwoordelijk voor de crisis. Ze uh, gaan me onzin uit. Als, uh, als de drie miljoen illegale immigranten uit Griekenland verdwijnen, dan is het afgelopen met de crisis. Ja. En de immigranten de, de, de zijn echt voor de Gouden Dageraad wat de Joden in de tijd voor hm. Hitler was. En die vergelijking wordt overal getrokken. Je moet hm. altijd ontzettend oppassen met die vergelijking. Maar in dit geval gaat hij echt op. Hmm. Vind je het ook terecht dat de Gouden, verboden, Gouden Daan gaat nou, verboden? Nou, in ieder geval vervolgd. Kijk, weer een, een teken aan de wand. Uh, de organisatie uh, Dokters van de Wereld... Uh, die heel erg actief is in Griekenland... ook wat betreft het geven van voedsel aan hongerige kinderen... op dit moment, die heeft onmiddellijk gezegd... na het schietincident... deze drie mannen die hebben geschoten... die moeten aangeklaagd worden wegens racistisch geweld. Hmm. Want daar krijg je in Griekenland... Een hoge straf voor. En wat zie je? Nee, ze worden aangeklaagd voor uh, mishandeling, mensenhandel, illegaal wapenbezit, maar niet voor racistisch geweld. En daar zijn nu wel een heleboel Grieken heel boos over. Er is een online protestactie op gang gekomen. Uh, dus allemaal Twitter- en FB-acties uh, uh, ja. tegen de aardbeien uit Manolada En die slaat heel erg aan. En okay. dat is een novum in Griekenland. Dat is nog nooit zo succesvol geweest, zoiets. Want het gaat niet goed in Griekenland. Vorige week stond er in de volkskrant een aangrijpende reportage uit de New York Times... over de armoede en hongersnood die Griekse gezinnen treft. Ja. Kinderen die eten zoeken in de vuilnisbak... of bedelen bij klasgenootjes. Is dat echt wat daar op grote rustschaal voorkomt? Ja, uh, ik reageer hier een klein beetje cynisch op. Uh, ik roep dit al twee jaar. Bij jullie, bij de VPRO, bij Paul Witteman. Ik schrijf het in de kranten. En uh, dat dringt maar niet door op de een of andere manier in Nederland. En dan komt de New York Times met een groot het artikel. Wel. En dat wordt dan overgenomen door de volkskrant. En opeens is het al oh, oh, wat erg... Uh, ja, het is heel erg en het is nog veel erger dan twee jaar geleden. De er is honger... gewoon honger bij gewone Grieken. Absoluut. Uh, twee jaar geleden zijn een heleboel Griekse scholen al begonnen met voedselbonnen. Omdat kinderen flauw vielen in de klas. Omdat ze zonder ontbijt naar school waren gegaan en ook tussen de middag niet konden eten. Twee jaar geleden, dat was nog bijna voor de eurocrisis. Nee, dat was al, toen was de crisis al een jaar in Griekenland. Maar dus toen hadden jaar... we Griekenland nog niet de duimschroef aangedraaid. Twee... Ja, wel zeker, dat begon in 2010. Okay. Dus dat maar is nog niet zo erg als we nu gedaan hebben. Niet zo erg als nu, maar dat was toen al heel erg. Dus, en dat is alleen maar nog erger geworden. Uh, het is heel, ik heb geprobeerd om daar reportage over te maken... maar er is een heel erg voorzichtig beleid op die scholen. Uh, want er is enorme schaamte. Er is één keer een Griekse journalist die heeft aan school een beeld gebracht... en kinderen die wel voedselbonden kregen en kinderen die geen voedselbonden kregen. En toen zijn de ouders van die arme kinderen ongelooflijk boos geworden. Dus daar kom je als journalist op dit moment niet meer bij. En ik vind dat niet geheel onterecht. Mm. Die kinderen worden natuurlijk vreselijk gestigmatiseerd. Je snapt het ook wel. Ja, ja ik heb zelf vrienden uh, in Athene, die hebben een zoontje van elf. Uh, de vader is inmiddels werkloos, die moeder heeft godzijdank nog werken. En dat kind dat neemt iedere dag twee of drie vriendjes mee naar huis... Om omdat eten. die thuis zelf niet te eten hebben. En is dat, is dat, zijn dat incidenten en, of is het echt op grote nee, schaal? Uh, nee, nou, het is niet de meerderheid. Het is absoluut niet de meerderheid. Maar er is onlangs een uh, onderzoek geweest van UNICEF. Van alle landen van de OECD. Naar het welzijn van kinderen. En uh, er zijn 28 landen. En dan komt Griekenland op de 25e plaats. Hm. Nederland stond op de eerste plaats. Nederland stond op de eerste plaats. Ja, ja bij alles. En één uh, op de 10 Grieken op dit moment uh, leeft onder de armoedegrens. En het gaat niet alleen om eten, maar bijvoorbeeld... wat een groot probleem is op dit moment, is ook elektriciteit. Onder druk van de Trojka, het IMF, de Europese Bank en Brussel... Heeft de Griekse overheid nu extra onroerend goedbelasting via de elektriciteitsrekening? Omdat een heleboel Grieken die maar niet betaalden, dachten ze: nou, als we het nou via de elektriciteitsrekening doen, dan gaan die mensen heus wel betalen, want ze willen niet zonder elektriciteit Zister, zitten. De stroomhouder. Met als gevolg dat er nu, en ik overdrijf niet, honderden, duizenden gezinnen huishoudend zonder elektriciteit zitten. Hmm. En er zijn uitzonderingen voor zieke bejaarden en gezinnen met baby's, maar uh, de middenmotor tussen uh, die ertussenin zit, heeft echt. Nou, ze leven met gaslampen en extra. Moeten er voedselhulp heen? Daar nou, gaat toch voedselhulp naartoe? Dokter Zonder Grenzen? Ik ben net drie weken geleden in Griekenland geweest en toen reisde ik terug met een Belgisch echtpaar van een, een of andere Belgische hulporganisatie. Die een hele koffer geld ging afleveren aan een Griekse organisatie voor voedsel hm. voor kinderen. Moeten we actie gaan voeren in Nederland? Ja, ja dat, dat, dat, in ieder geval zou het helpen als uh, de Europese Unie zou inzien... dat deze keiharde, genadeloze bezuinigingspolitiek uh, dat land kapot maakt. Mm. En op dit moment zijn de Grieken werkelijk aan het eind van hun Latijn. En, ja, voedselhulp. Uh, in, in er, ja, of de economie proberen weer herop nou ja, te bouwen. Dat duurt al het, een tijdje. Ja, maar al het geld wat er nu naar Griekenland gaat. dat gaat direct naar de rente van de banken. En er gaat geen cent naar de opbouw van dat land. En dat zou moeten veranderen. Mm. Worden de mensen niet heel boos? Ja, ik vind ik, ik denk dat de Grieken. Ik vind dat de Grieken nu heel erg murf zijn. Hè. Dus Ze hebben zoveel gedemonstreerd. Ze zijn zoveel de staat opgegaan. Ze zijn zo ontzettend boos. Ik vind dat er een ontzettende apathie en lethargie is. Maar uh, de mensen zijn, zijn wanhopig. Het is beyond boos. Ze zijn echt wanhopig. Ja, ik kom iedere keer met die buurvrouw, maar dat is niet anders. Mijn Griekse buurvrouw op het eilandje Hydra, die belde vorige week... en die zei, ja, ja ik heb nu wel een ex-tijdrekening uh, voor de wintermaanden... dat mijn pensioen leeg stond van 900 euro. Ik kan het niet betalen. En wat zeg jij dan? En nou, ik heb er vorig jaar al gesteund en het jaar daarvoor al ook, dus dat zal ik nu wel weer doen. Dat is mijn persoonlijke steun aan Griekse crisis. Ja. En dan is er nog een andere buurvrouw en nog vrienden in Athene en zo, zo he, de Grieken die buitenlandse vrienden hebben, die zijn iets beter af dan uh, Grieken. Omdat ze wat steun krijgen. Omdat ze wat steun krijgen of Grieken met familie in het buitenland. Kijk. Die Griekse familiestructuren die zijn natuurlijk wel heel erg gehecht. Ja. Wat dat betreft dat helpen die tijden, mensen ja. elkaar heel erg. Wanneer maar ga je weer tot hoe ver? Volgende week? Dan ga je weer kijken. Ja, met een goed gevulde portemonnee. We gaan naar nou, onze... In ieder geval beter dan die van de Grieken. Die van de Grieken, ja. We gaan naar de dichter bij de dag. En dat is Daniel. Daniel D., uh, je bent hoofddichter geworden, heb ik begrepen. Ja, ja, ja voor vandaag. <laughs> hey, vandaag. Dus ik nee. dacht dat het wel een uh, koningslied is, dan ook maar een uh, koningsgedicht. Vinden wij wel toepasselijk. <laughs> Laat het horen. Felicitaties aan de aanstaande koning. Gefeliciteerd met uw koningschap. Daar sta je dan. Wie had dat verwacht? In een land van wind en regen. Het is tenslotte Griekenland niet. Dat alle scholen sluit als er een gedetailleerde dreiging van een schietpartij op internet staat. Als ik dat toch als puber had geweten. In een land met bange mensen en handreikingen voor docenten om schietpartijen voortijdig te kunnen signaleren. Let vooral op kaki-legerkleding of leerlingen die juist niet opvallen. In een land zonder leeuwen, maar van angsthazen. In een land waar we massaal in oranje staan te joelen voor middelmatige sportprestaties. In een land waar satire de norm is. Dus vergeet die leeuw, een olifantshuid lijkt me praktischer. In een land van klagen over regen en wind tegen. Kortom, jij liever dan ik. Met een welgemeend hou je veilig en zet hem op. Van uw hofdichter, Daniel D. Dankjewel, Daniel. We zetten jouw gedicht op de website, Dit is de Nu En dan kunt u ook uh, gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Dit is de dag zit erop. We bedanken, hou u vast, Jan-Jaap van der Wal, Alert Allard, Amelink, Richard Plugge, Huip Verhoeven, Birgit Pijver, Rogier Pelgrim, Ingeborg Beugel, Nienke Laverman en Sietse Bruiksma. Radio 1 gaat door met Villa VPRO. Uh, Tessel, goedemiddag. Dag Thijs, goedemiddag. Je hebt je te gast. Nog een half uurtje en dan weet Bram Moscovic het zeker. De Tuchtraad doet dan uitspraak of er wel of geen einde komt... aan zijn inmiddels echt wel roemruchte carrière als advocaat. En ons panel Schuld en Boete reageert onmiddellijk na vier uur. En ik praat met de Vlaamse kunstpaus Jan Hoet. artistiek directeur van de eerste online kunstbiennale ter wereld... die aanstaande vrijdag opengaat. Dat straks in Villa Vepiro. Dit is Radio 1. Het is half vier. Hier is Dorad Megens met het NWS-journaal. Premier Rutte is vanmiddag in Den Haag getuige geweest... van een ongeluk met dodelijke afloop. Rutte verleende bijstand aan een vrouw... die met haar fiets onder een vrachtwagen was gekomen. De chauffeur wilde op dat moment afslaan. Omstanders verleenden eerste hulp. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. En Rutte heeft als getuige een verklaring afgelegd bij de politie.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 Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Wijnand Begin van de avondspits zijn er een paar ongelukken gebeurd. Op de A12 vanuit Den Haag staat voorknopend Prins Klausplein 3 kilometer fieden. De rechter rijstrook is dicht. Een Ongeluk met een vrachtwagen op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Voorknopend Kleinpolderplein Polderplein staat er daardoor 4 kilometer fieden. Twee rijstroken zijn dicht. Helemaal dicht is al een tijdje de N201 uit Horen-Hilversum in beide richtingen bij Uithoren. En dat komt door een technische storing aan een brug. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. U hoorde het net al in het nieuws. Om vier uur oordeelt de Tuchtraad definitief... over de toekomst van strafpleiter Bram Moscovitsch. Ons panel Schuld en Boete luistert mee en geeft commentaar. Vrijdag opent de eerste online kunstbiennale ter wereld. Artistiek leider van deze primeur is de Vlaamse kunstduizendpoot Jan Hoet. En hij is mijn gast. Het is de week van het luisterboek. En ter ere daarvan in Villa VPRO deze week het verhaal... Blauwbaards bruiden. Geschreven en voorgelezen door Renate Dorrestein. En vandaag hoort u deel 1. Geef uw reacties via onze site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Nederlandse jihadisten die naar Syrië gaan om te vechten... sluiten zich vooral aan bij Al-Nusra. Een extremistisch-islamitische groep die gelieerd is aan Al-Qaeda. Al-Nusra is door Amerika en ook door Australië... op de lijst van terroristische organisaties gezet. De Europese Unie heeft dat nog niet gedaan. Marietje Schaken is een lid van het Europarlement voor D66. Goedemiddag, mevrouw Schaken. Goedemiddag. Um, hoe, hoe, kan dit? Waarom, of ja, hoe kan dit? Waarom heeft de Europese Unie deze, uh, deze organisatie Al-Nusra... niet ook als terroristisch aangeduid tot nu toe? Nou, wat voorop staat is dat de internationale gemeenschap eenduidig uh, tegen terreur is. En ook het Vrije Syrische leger zich afgelopen weekend... nog een keer nadrukkelijk uh, heeft uh, uitgesproken tegen terroristische organisaties... Uh, maar als je kijkt naar wat de Verenigde Staten doen... door Al-Nusra op de terreurlijst te zetten... dan zie ik dat vooral als een uh, actie voor binnenlands gebruik. Mm -hmm. Want ondertussen um, staat Amerika gewoon toe... dat saudi arabië en Qatar uh, de oppositie... en ook de extremistische oppositie bewapenen... Dus uh, het lijkt meer uh, een beetje symboolpolitiek. En we moeten ons afvragen wat het zou toevoegen in Europa. Los van het feit dat ook deze 60 natuurlijk terreur- en terroristische organisaties uh, zeer sterk veroordeelt. Mm -hmm. maar het, het, ik begrijp natuurlijk, het gaat erom dat je zegt als wij hen als terroristische organisatie aanduiden... dan kunnen we ook beter nu maar stoppen met het hulp bieden aan de gehele Syrische oppositie. Want uh, ja, die wapens die kunnen overal terechtkomen. En als, als ik dat moet kiezen, zegt u, dan, dan toch maar nu hulp blijven bieden, ook al doe je dan uh, dat ook aan een aan Al-Qaeda-gelieerde organisatie. Nou, momenteel levert de EU geen wapens, uh, dat is belangrijk om te zeggen. Er moet meer hulp komen, zeker meer humanitaire hulp. En dat is natuurlijk ook waarom allerlei organisaties op de grond in Syrië... onder de bevolking nog wel gedoogd worden, al zijn veel mensen er niet blij mee. Maar als mensen afhankelijk zijn van eten, van graan en anders uh, verhongeren... en uh, al Noesra komt, uh, komt ingrediënten voor brood... Uh, brengen mm -hmm. met gevaar voor eigen leven, Ja, dan, dan hebben ze ook steun op de grond. en uh, Een EU-terreurlijstaanmerking uh, zou op de grond heel weinig veranderen. Er zou nog steeds geld en wapens uh, binnen kunnen komen... vanuit andere landen in het Midden-Oosten. Wat zo'n aanmerking op de EU-terreurlijst doet... is dat de EU te goede kan bevriezen van yeah. een terreurorganisatie in Europa... en bijvoorbeeld een reisverbod als mensen naar Europa willen komen. Mm -hmm. Nou is dat beide denk ik niet um, erg aan de orde. Ik uh, heb geen aanwijzingen gezien dat Al-Nusra veel geld... op Europese banken heeft staan. En we hebben volgens mij meer te maken met mensen die die kant op reizen... dan dat, dat uh, Al-Nusra-leden naar Europa komen. Maar dat is ook een probleem, want er reizen dus inderdaad meer mensen die kant op. Bijvoorbeeld vanuit Nederland, ook vanuit België naar Syrië. Die komen veelal dus terecht bij uh, uh, mensen die lid zijn van deze Al-Nusra-club... Een club die zelf zegt, we hebben nauwe banden met Al-Qaeda. Er is toch niet echt sprake van een fusie, maar twee weken geleden melden ze dat in het nieuws. Moet je je dan geen zorgen maken als er Nederlandse jongens daar met hen meevechten en zo meteen terugkomen. En eigenlijk in de ogen van Amerika bijvoorbeeld, lid zijn geweest van een terroristische organisatie. Ja, maar dat, daar maken we ook ons ook enorme zorgen over. We maken ons zorgen over het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. Wat zowel uh, door het regime van Assad uh, als door extremisten echt helemaal vermorzeld wordt. En uh, waar inmiddels 4,5 miljoen mensen um, uh, vluchteling zijn, zowel in Syrië als daarbuiten. Ik denk dat het essentieel is dat de EU nu zijn belofte begint na te komen en gaat nadenken over hoe we die mensen die in een steeds uh, benauwdere positie komen echt kunnen helpen. En dat mm -hmm. heeft ook met humanitaire hulp te maken. En uh, we moeten natuurlijk proberen te voorkomen uh, dat er um, mensen vanuit uh, de EU, vanuit Nederland, zich aansluiten bij extremistische organisaties uh, in Syrië of, of elders. Dat Al-Nusra, Al een extremistische organisatie, dus maakt gebruik van een Europese server die staat in Madrid en via hun website roepen ze op tot de gewapende de strijd, roepen ze jihadisten op, he. ze proberen te ronselen. Zou je daar als Europa niet iets aan moeten doen? Het staat gewoon op Europees grondgebied. Ja, daar zou je denk ik prima wat aan kunnen doen. En dan zou die site de volgende dag vanuit uh, een ander land uh, weer de lucht ingaan. Maar dat zou inderdaad een statement kunnen zijn... wat je kan maken tegen het oproepen tegen geweld, wat al verboden is... los van of een organisatie al dan niet op de EU-terreurlijst staat. Ik bedoel, het gaat er niet om... Ja. of het of het veroordeeld wordt, want iedereen veroordeelt uh, terreur en um, uh, geweld tegen de burgerbevolking. Um, en we moeten zeker in de EU oppassen voor wat voor mensen er uh, in Syrië worden opgeleid door de extremisten. En wat voor doelen zij uh, wellicht in de toekomst zullen nastreven. Maar... Ik denk dat de prioriteit voor de EU moet zijn om samen met uh, de Arabische Liga... met de Verenigde Staten, hopelijk met uh, NAVO, ook een einde te maken aan het geweld. Want zolang dat geweld doorgaat, zullen uh, in het vacuüm... wat de internationale gemeenschap uh, openlaat door geen actie te nemen... Juist extremistische organisaties en uh, anders gefinancierde uh, organisaties die ruimte innemen. Zeker. en de bevolking leidt en daaronder het... en wij ook allemaal. En is het dan inderdaad niet zo dat, dat wat je kan doen, u zegt het op zo'n zo lijst zetten van Al-Nusra, heeft niet zoveel zin, dat is meer symbolisch. Maar bijvoorbeeld het aanpakken van zo'n surfer die op Europese bodem staat, waardoor zij mensen proberen te ronselen voor de strijd. Om Nederlandse jongens uh, en meisjes misschien ook, dat zal niet. ervan te weerhouden om ja, daarmee te er zijn gaan vechten. meisjes daar... die daarmee dan, dan, daar niet voor pleiten in Europa, om, om daar uh, ook wat meer energie in te steken, om dat tegen te gaan? Ja, dat lijkt me een prima, prima oplossing, want oproepen voor geweld en uh, terreur mag niet. Dus dat kunnen we op basis van de huidige regels prima doen. En uh, het aanpakken van zo'n server lijkt me goed vanuit de EU... om een principieel standpunt in te nemen. Maar tegelijkertijd moeten we realistisch zijn. De prioriteit in Syrië moet zijn om het geweld überhaupt te stoppen. Om een einde te maken aan afgrijzelijke uh, moorden en um, honger... en humanitaire situatie die zich daar voltrekt. Ik bedoel, het wordt, het wordt niet snel erger uh, dan dit... terwijl het einde nog lang niet in zicht is. Maar de intensiteit van, van deze... Uh, strijd en aanvallen op de burgerbevolking is erger... dan ik uh, op veel plekken in de wereld uh, ben tegengekomen. Ja. Dus het, het stoppen van zo'n server kun je doen... maar we moeten realistisch zijn dat dat een, een symbolische actie zou zijn. Uh, ik denk dat het goed is om die, om die te nemen... maar het lost op de grond eigenlijk weinig op... want die server gaat gewoon de volgende dag... weer in de lucht vanuit een ander land. Marietje Schaken, Europarlementariër van D66. Dank u wel. Geen metropolis deze week. Ik zei het al, de villa neemt u mee... naar oorden die zelfs voor onze metropolis-correspondenten gesloten blijven. Boosaardige verhalen. In de week van het luisterboek presenteert Villa V. Piero het verhaal Blauwbaardsbruiden. Geschreven en gelezen door Renate Dorrestein. Ze zeggen dat de zielen van hen die gewelddadig aan hun einde kwamen te zwaar zijn om na de dood ten hemel te stijgen. Je zou zulke zielen zo uit de atmosfeer kunnen plukken... en in een wekfles stoppen, met een dik touw eromheen, om ze te bestuderen. Dat veronderstellen sommigen tenminste. Wij denken daar anders over. Waar wij verblijven is het koud en donker, maar dat raakt ons niet meer. De muren zijn met bloed bespat, het onze om precies te zijn... En op de vochtige vloer knagen de ratten aan de restanten van ons vlees. In onze buikholte krioelen maden... torren werken zich onze neuzen en oren in en uit. En blijkbaar is zijn smaak in al die tijd geen zier veranderd. Want wanneer de met ijzer beslagen deur hier weer eens steels opengaat... is het alsof we ons eigen spiegelbeeld zien. Rond het ontstelde gezicht dat naar binnen gluurt is het haar met linten en juwelen opgemaakt, net als vroeger het onze. De bevende hand, die de sleutel van schrik heeft laten vallen, graait de rokken van smaakvol donker rood fluweel bijeen. Op de onmogelijke hooggehakte muiltjes die in paniek door de lange stille gang klepperen, zijn wij zelf ook van deze plek des onheils weggesneld. Maar je komt niet ver op zulks schoeisel. Links en rechts liggen hier nog enkele van die schoentjes. Ze vergaan minder snel dan de roodgelakte teentjes die er extra in kregen. Ze zullen er nog zijn als van ons niets meer rest dan bleke knoken. Gereduceerd tot ellepijp, sleutelbeen en ribbenkast... zullen wij dan net zo moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn als op de dag dat we trouwden. Is er weer een bruiloft op handen? In het hele huis lijkt een koortsachtige bedrijvigheid te zijn uitgebroken... Het hele huis moet zoet geuren als de jonge bruid hier binnenkomt. Even zal ze met haar ogen knipperen. Zoveel rijkdom en schoonheid heeft ze niet verwacht. Hij zal naast haar staan, breed en rijzig... met nog nauwelijks grijs in zijn baard en haar zijn dierbaarste bezittingen tonen. De ebbenhouten muziekdoos die Ach du Libre augustin speelt... Het met de hand beschilderde theeservies van porselein zo broos als de eierschalen van de lijster en het blauwe kobelet van zijde, waarop een eenhoorn zijn hoofd in de schoot van een jonge maagd ligt. Met zijn zachte, diepe stem zal hij zichzelf vergelijken met de eenhoorn en zijn bruid met de maagd. Ze zal blozen van prettige verwarring. Wat zeg je, stamelt ze. Ze wil dat hij het nog eens zegt en nog eens en hij zal het herhalen en daarmee de echo verdrijven van de vage geruchten die ze over hem heeft opgevangen. Wat werd er toch alweer over hem beweerd? Eerder getrouwd geweest, ze weet al amper meer wat het was. Allemaal afgunst. Naast hem over de blinkend gevreven vloeren trippelend, zal het haar te moeder zijn alsof haar hart bijna breekt van geluk. Of bezwijkt het haast om hem, die is zwart gemaakt om iets dat haar al ontschoten is en dat het trouwens helemaal niet toe doet. Zij kan immers dwars door hem heen kijken... en zij ziet als enige het nobele in hem. Vol liefde en vertrouwen kijkt ze naar hem op. Ze zal hem redden, ja, dat is het woord. Op de een of andere manier zal zij hem redden van de hardvochtige wereld. Tussen onze koude muren heeft de tijd geen pretenties. Hij doet zich hier nooit mooier voor dan hij is... Hij is louter een aaneenschakeling van momenten. Dit hebben wij alle zeven geleerd. De tijd doet er niet toe. Het maakt niet uit of we hier maanden of jaren moeten wachten. Er zijn gevoelens die nooit veranderen. Toegegeven de meeste emoties verslijten, verjaren of verbleken. Maar de gemoedsaandoening die ons hier houdt die ons bindt aan de bloederige muren en de honende muiltjes... die is er voor de eeuwigheid. Wij zullen de juiste stemming niet kwijtraken... al moeten we nog tientallen jaren wachten op onze kans. Morgen deel 2 van Blauwbaards bruiden van Renate Dorrestein. En vanavond op Radio 1 tussen 7 en 8 in het programma Kunststof... wordt de winnaar bekendgemaakt van de Luisterboek Award... In de studio een gesprek met Leo Blokhuis, die het luister schreef. Electrifying Berlin. Dat vanavond. Nu, vrijdag, opent de eerste online kunstbiennale ter wereld. Reflection and Imagination. En deze internationale expositie op internet staat onder leiding... van de Vlaamse kunstduizendpoot Jan Hoed. Goedemiddag, meneer Hoed. Uh, goedemiddag, ja. U komt ja, tot ons via de telefoon... Ja, ja, ja. Maar we kunnen elkaar ja, goed het, verstaan, geloof ik. Dat was een misverstand. Ja, ja. nou goed, er is niks aan de hand. We spreken elkaar. Ja. Gefeliciteerd alvast met deze primeur. Dank u zeer. Was, ja, het, dank was, u zeer. Het, uw, was het uw idee? Uh, het was niet direct mijn, mijn idee. Uh, ik ben er wel in uh, ingevallen. Uh, omdat ik, ja, ik ben nu toch een pensioen. Uh, het is niet altijd gemakkelijk van tentoonstellingen te maken of van te communiceren en informatie te brengen uh, aan een publiek. En uh, daarom uh, heb ik mij inderdaad gestort op uh, de middelen van de computer. Uh. Ja, ja. ja, u heeft al eens in een eerder interview gezegd over die computer, dat computergames in uw ogen, hoewel u er zelf niks van kan, ook een soort kunst zijn, de kunst van de toekomst. Ja, dat heb ik gezegd. Ja. Uh, zoals we vroeger uh, uit het industriële tijdperk komen en dan het informatietijdperk gekend hebben en nu het, uh, het, het computerprogramma, hè. Ja. het digitale programma. Precies. En ik geloof dat, uh, dat iedereen zich daar meer en meer mee vertrouwd uh, voelt. Hè. Ja. Uh, er is lange tijd een afstand geweest, een soort uh, kritische Vijandigheid. Maar dat, is, dat lijkt nu, nu toch opgelost. Ik geloof dat iedereen met een scherm zit. Ja, dat is Een zo. kind van vier jaar al zit al met een scherm. Hoe is deze biennale, wat een enorme grote internationale expositie, hoe, hoe is die samengesteld? Hoe uh, hebben jullie het aangepakt? Ja, dat is natuurlijk. Je kunt uh, zoiets kun je, als je het bij met internet doet, uh, kun je het niet alleen doen. Uh, want het is allemaal gebaseerd op communicatie. Mm -hmm. Hoe communiceer je met bijvoorbeeld de directeur van het Guggenheim Museum in New York? Ja. Hoe communiceer je met het museum van Los Angeles? Dat gaat allemaal vandaag zo vlug. Uh, we, we hopen eigenlijk allemaal van te kunnen reizen uh, op 20 minuten naar Japan. He? Maar dat zal waarschijnlijk nog lang duren. He? Maar met de computer ben je daar direct. Ja. En uh, dat is natuurlijk het voordeel. Hè? Dat, je, dat je in de tijd van, van informatie en communicatie, dat je via de computer nu een directe uh, verbinding hebt met de mensen. Mm -hmm. uh, zij het per e-mail of zij het per, per computer, met Skype, met enzovoort. enzovoort hè? En uh, daarom heb ik toch gedacht: het is interessant. ...van te weten wat de directeur van het museum van Los Angeles denkt. Die kan niet altijd tot hier komen. Mm -hmm. Dat is bijna niet mogelijk. Dus en ik kan ook niet altijd naar Los Angeles gaan. Want ondertussen moet ik al tegenwoordig in deze tijd van globalisering... ...moet ik al in uh, Beijing zijn of zoiets. Ja. En uh, daarom kun je kunt alles niet vermengen met elkaar... ...maar de computer mag die, mag, geeft die ons die mogelijkheid. En hoe heeft u het dan gedaan? Heeft u... En dan heb ik, ik heb gezegd, ik moet uh, ongeveer een dertigtal, vijfendertigtal curatoren hebben, uh -huh. uh, die de informatie die er over kunst bestaat een beetje verspreid uh, kunnen uh, checken en beoordelen en uh, aanvoelen en uh, dingen ook gezien hebben. En uh, vandaar, ik heb ongeveer 35 curatoren rond mij, die allemaal een selectie maken van minstens vijf kunstenaars, waarvan minstens twee uit hun eigen land, zodat ik een overzicht heb van wat er in de wereld gebeurt. Ja, en het gaat om talent, en, uh, het gaat om jongeren. Dat, om... dat zullen we dan communiceren. Dus zeg, we hebben eerst de curatoren gezocht, dan hebben we de selectie gekregen, en dan hebben we contact opgenomen met de kunstenaars. En de kunstenaars gevraagd of zij werk willen insturen voor deze biennale online. Mm -hmm. In functie van het thema Reflection and Imagination bijvoorbeeld, wat dat een generaal thema is. En uh, de kunstenaars hebben... Beelden opgestuurd met de beschrijving wat ze met die beelden bedoelen of wat erachter zit als verklaring. Prima. Nou, dat is allemaal binnengekomen. Dan weten we ook een beetje hoe ja. dat geselecteerd is. Dat is dus door een 35-tal curatoren van over de hele wereld gedaan. Ja, ja. Hoe werkt het nou als je naar die site gaat? Je klikt het aan. Heb je dan het, je eh, het, dat het, je je dan het idee gaan. dat je, dat je ja. echt over een expositie wandelt? Uh, nee, dat niet. Dat is het probleem. Hè? Uh, ik heb dat gedacht van dat in te voeren, maar dat lijkt ongelooflijk uh, zeer complex om, om, om, om, die, om die verbindingen allemaal op het juiste, op hetzelfde moment bijvoorbeeld uh, op de goede manier binnen te krijgen. Mm -hmm. uh, ik had gedacht van een virtuele voorstelling yeah. of een voorbeeld van virtuele voorstelling van een kamer bijvoorbeeld, een kubus bijvoorbeeld als idee, en daarin een aantal werken getoond. Maar dan, dan moet je daar inzoomen voor die werken. En uiteindelijk zijn de beter van eens keer het werk te zien. Mm -hmm. Daarin. ...inzoomen in het werk... ...zodat je dat ook in zijn details kunt bekijken... ...en zijn hoge pixels allemaal... ...en, uh, de, en dan zie je het werk... ...het werk bijvoorbeeld... ...daarnaast zie je de verklaring... ...die de kunstenaar eraan geeft... ...en dan zie je ook de verklaring... ...of het argument van de directeur... ...die het gekozen heeft. Juist. Dus je ziet dus... ...mijn naam staan, Jan Hoed... ...en dan zie je de lijst van de kunstenaars... ...die ik gekozen heb... Dan daarna de verklaring waarom dat ik die gekozen heb in functie van het thema en dan de kunstenaar die nog een keer daarnaast ook zijn verklaring geeft. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Maar het is dus niet ja. zo, want dat vroeg ik me af dat er ook fysiek een expositie is. Die ja, is er dat, dat niet. Heb ik, uh, dat hebben we geprobeerd ja, uh, nee. uit de dokteren, uh, maar dat lijkt dan natuurlijk heel moeilijk. En dat is het probleem. Het is in feite vandaar dat het hele project. Ja, hoe goed het ook samengesteld is, uiteindelijk altijd maar een filter betekent. Een ja. filtermogelijkheid betekent voor de lezer, voor je. de kijkers. Dat begrijp ik. Het gaat om talent, hè? het gaat om aanstormend talent. Er zitten ja, geen al gerenommeerde eten, voilà. kunstenaars bij. Onder de 45 jaar. Zitten er niet veel Nederlanders bij, of wel? Ja, daar zitten Nederlanders bij. Ja. Niet, in de, niet in de lijst van 25, die, waar u de speciale expositie van heeft samengesteld zelf, hè? Ah, ah, ah nee, toch wel, hè. Ik geloof dat, is dat wein, zo? Um, uh, Mark Manders erin zit. Nee? Oké, okay, dan heb ik al overheen gelezen, hoor. Het is ook, gaat ook ah. helemaal nergens om. Ik ga daar verder niet over. Het viel me op. Ehm ja. um, het, het, hier spreekt, uit, uit, uit, uit zo'n online biennale, spreekt ook weer heel duidelijk uw wens, die we wel van u kennen, uw, uw, uw drang eigenlijk, om ja. kunst aan een heel groot, breed publiek bij elkaar te ja. brengen. U heeft ja. al eerder ja. tentoonstellingen ja. in Gent gehad, dat Chambre d'Ami, ja. waarbij kunst ja, daadwerkelijk letterlijk bij de mensen in ja. huis was. Ja. Door de computer ja. is dat natuurlijk ook nog een stuk makkelijker geworden, hè? Voilà, dat is makkelijker geworden, hè? De, de, de, de kunst in huis brengen. Ja, en dat is wat u wil. En, uh, en op, een, op een tamelijk, hoe uh, zou ik zeggen, neutrale en objectieve manier geprobeerd te doen. Hè? Mm -hmm. uh, niet zo, zodanig dat, de, dat de lezer ook de kans heeft bijvoorbeeld om via de gegevens die uh, daar ter informatie tot hem komen, dat hij dan zelf een filter kan maken en eventueel per, direct persoonlijk contact kan nemen met de kunstenaar. Het, het, het kan gebeuren, bijvoorbeeld verzamelaars. Ik, ik, heb, ik ben vaak in kringen van verzamelaars en ik voel meer en meer de nood van al die verzamelaars om zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van wie wat kiest. Mm -hmm. Dat ik. En dat is inderdaad belangrijk. Maar deze, ja? de, daar, dat is niet het doel toch van deze biennale. Het gaat nee, toch niet om verkopen. Nee, dat is niet het doel van die biennale. Want de, de, we spreken niet alleen over de collectionneur. Nee. We, we spreken over de criticus, we spreken over de mensen die in kunst geïnteresseerd is. Uh, er zijn heel veel leken tot hier toe. Die, die al geïnteresseerd zijn om, om inderdaad te, te vernemen wat er allemaal gebeurt ja. in die biennale online. Eh. Uh -huh. uh... Wat, wat is van, laat ik zeggen, die 25 kunstenaars... Uh, die de centrale expositie die u zelf heeft samengesteld voor me... Ja. Wat, wat, wat vindt u daar het meest interessante van? Waarvan u zegt, ik ga zo meteen uitleggen hoe mensen op die biennale kunnen komen... maar waarvan u zegt, dat moet je in elk geval gaan zien. Ah, goed. Maar er zijn bijvoorbeeld vijf categorieën, hè? Er is uh, uh, schilderkunst, er is beeldkunst, er is installatiekunst... er is performance en er is video. Mhm. Mm dus en u zegt die kunstenaars ik, ik zou... zijn ook gerangschikt onder die verschillende categorieën. Ja, dat begrijp ik. En er is niet één die er uitspringt? Ja. En heeft toch? elke categorie er een? En wel, bijvoorbeeld in de categorie uh, video, bijvoorbeeld, uh, digitale kunst, uh, heb ik uh, een kunstenaar gekozen uit Amerika, uh, Christine uh, uh, Apple, Apple. Ja. Dus Apple geschreven zoals het. Uh, de computer alleen en, en het stukje bedrijf. fruit. Maar dat zijn we al bijna weer vergeten: ja. dat, dat dat ook is. nog bestaat. Het stukje? Het stukje fruit? Ja, een stukje fruit. Ja, ja. In het Engels, in het Engels, ja. Ja. Ja, ja, ja. Het is niet alleen een computer, het is ooit begonnen nee, als nee, een nee, stukje Nee, nee, het fruit. is niet alleen het is waar. Om de duur is het zijn we zo danig met dingen. Maar goed, en wat, wat is er zo bijzonder aan haar? Want dat is videokunst. Wat is er zo bijzonder aan? Ja, wel, uh, zij brengt, uh, uh, zij zij heeft het altijd over de plaats. De ruimte, het ritme. Uh, de, ...het detail en de algemeenheid. Uh, het fragment uit daar bestaan, het, een fragment op haar, uit daar bestaan en de focus. Mm -hmm. En soms zijn het bewegende beelden en plots is het een stopbeeld. Mm. Zie je, als een foto bijvoorbeeld ja. bijna. En dan verandert dat beeld weer in een bewegend beeld. En uh, dat is, is ongelooflijk. Men voelt heel goed dat die vrouw Christine Grey Apple uh, zeer goed weet uh, wat de, de, de, de bekommernissen zijn vandaag van een kunstenaar. In de zin van, waar kijken we naartoe? Uh, wat interesseert ons nu? Well, zowel de machine interesseert ons, mm -hmm. maar ook het, wat de machine kan voorbrengen. Ja. En, uh, en, en, en uh, gehoord soms bijvoorbeeld het geluid die de machine maakt. Mm -hmm. Terwijl dat ze een opname doet. Zie je, dat is, uh, dat is ongelooflijk complex. Want onze wereld is complex. Zo is we er. kijken niet alleen in één richting, we kijken in vijf richtingen. En als de men, wat de mensen inderdaad moeten gaan doen, behalve in vijf richtingen zo niet meer kijken... is gaan kijken naar deze online kunstmanale ja, die vrijdag, vrijdag opgaat. En gaat. video is natuurlijk... Video is een dankbaar uh, onderwerp natuurlijk, hè, in beeldende kunst. Ja. Omdat het inderdaad bijna... Het is een reproduceertechniek. Ja, dat is ook zo. Hoe, is het, hoe, hoe, gaan mensen, hoe gaan mensen deze biennale bezoeken? Ze zullen er een centje voor neer moeten leggen, neem ik aan. Uh, ja, maar het is ook... Uh, je hebt verschillende uh, prijskategorieën. Uh, ...you give what you want... ...of uh, 5 dollar... Of, uh, ...of 10 dollar... ...of wat ook... ...en uh, uh, van die prijzen... ...die je... Uh, die, die, ...die je geeft... Uh, hangt ook natuurlijk de, de, de hoeveelheid informatie die je krijgt. Ja, precies. En het is wel de bedoeling, want het gaat dus vrijdag open, dan moet je in elk geval nog betalen om erop te kunnen, maar het is de bedoeling dat als het allemaal goed loopt, dat het dan ergens in de zomer, in juli, ja. dat de toegang echt, echt vrij wordt. Volledig vrij, ja. Ja, nou, dat zijn natuurlijk helemaal. Maar we hebben dat is ook bij musea soms, hè? Ja. De museum bijvoorbeeld is zondagvrij. En de andere daar is het betalen of zoiets. Zo is ja. het, ja. Het is, als ik het wel heb, bienaleonline.org. Waar de ja. mensen terecht kunnen vanaf vrijdag tegen betalen van een bescheiden bedrag van een euro of acht. Of meer als je wilt. En dan kunnen ze de eerste online kunstbiennale zien. Ja. Jan Hoed die de leiding heeft van uh, deze primeur, van deze, dit online kunstfeest. Heel hartelijk bedankt en heel veel succes. Allee, dank u zeer voor de informatie die u geeft. Hè. Dank Ach, u wel voor de plaats die ik bekom. Oké, okay. dag. Dank u wel, dag, dag, dag. En uh, Villa VPRO gaat zo meteen naar het nieuws verder.